Het begrotingstekort komt volgend jaar nog iets hoger uit dan een paar weken geleden werd aangenomen. Dat blijkt door het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau. Het CPB denkt dat het tekort bij ongewijzigd beleid oploopt tot 4,6 procent. In het concept drie weken geleden werd nog uitgegaan van 4,5 procent. Volgens het CPB heeft de bijstelling te maken met kleine aanpassingen en afrondingen van in totaal 200 miljoen euro. CPB-directeur Teulings over wat er nu moet gebeuren. Het is onvermijdelijk dat de overheid op een of andere manier uh, het huishoudboekje weer op orde krijgt. Uh, dat kun je het best doen door te zorgen dat je maatregelen neemt waarbij je structureel de economie gezonder maakt. Uh, en die structureel ook geld opleveren. En dat werkt beter dan hals over kop. Uh, bijvoorbeeld belastingen tijdelijk verhogen of zoiets dergelijks. Maar... Hoe dan ook, linksom of rechtsom, zal het huishoudboekje weer op orde moeten krijgen. Zoals uit de voorlopige cijfers al bleek, denkt het CPB dat de economie dit jaar 0,75% krimpt. De jaren daarna wordt licht herstel verwacht. Volgend jaar voorziet het CPB een groei van 1,25%. Het CPB benadrukt dat de dalende consumptie ook komt doordat mensen relatief weinig uitgeven. De man die gisteren bij een Joodse school in Toulouse vier mensen doodschoot... heeft die schietpartij mogelijk gefilmd. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Guéant gezegd... tijdens een bezoek aan Toulouse. Volgens Guéant hebben ooggetuigen verklaard... dat de schutter een videocamera op zijn buik had. De Franse politie houdt in de gaten of er beelden online worden gezet. Maar tot nu toe is er nog niets gevonden. De Franse president Sarkozy heeft voor het zuidwesten van het land... het hoogste terreurdreigingsniveau afgekondigd. Alle joodse en islamitische instellingen worden extra beveiligd. En rond deze tijd wordt op scholen in Frankrijk een minuut stilte gehouden. Noorten en spant een kort geding aan tegen de commissie Scheltema. Die commissie onderzoekt het werkklimaat en de bestuursstructuur... bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... naar aanleiding van berichtgeving van de NOS... Al Bayrak is als directeur van het COA de hoofdpersoon in het onderzoek... en eist inzicht in het onderzoeksmateriaal van de commissie... waaronder gespreksverslagen met betrokkenen. Ze staat sinds eind september op non-actief. Het conceptrapport van de commissie is aan Al Bayrak voorgelegd voor wederhoor. Naar verluid was ze niet gelukkig met de inhoud. Volgens Al Bayraks advocaat is het voor goed wederhoor noodzakelijk... dat de commissie ook de onderliggende stukken verstrekt. De Republikeinse presidentskandidaat Santorum heeft op een verkiezingsbijeenkomst in Illinois gezegd dat werkloosheidscijfers hem niet interesseren. Zijn opmerking was bedoeld als kritiek op zijn rivaal Romney. I don't care what the unemployment rate's going to be. It doesn't matter to me. My campaign doesn't hinge on unemployment rates and growth rates. There's something more foundational. We have one nominee who says he wants to run the economy. What kind of conservative says that the president runs the economy? Romney is volgens Santorum geen echte conservatief... omdat hij gelooft dat de overheid banen kan scheppen. In een reactie noemde Romney Santorum een economisch lichtgewicht. Vandaag wordt gestemd in de staat Illinois. Romney ligt in de peilingen voor op Santorum. In Bunnik is een gemeenteraadslid van de plaatselijke milieupartij... in opspraak gekomen omdat hij jarenlang zwerfvuil dumpte... in de tuin van zijn buurman. De buurman had geen idee waar dat afval vandaan kwam en plaatste een camera. En op de beelden is te zien hoe de politicus zwerfafval opraapt en dat in de tuin van de buren gooit. Collega gemeenteraadsleden in Bunnik vinden dat het gedrag niet door de beugel kan. De milieupoliticus heeft inmiddels een excuses aangeboden. Dan het weer nog. Vooral in de zuidelijke helft van het land veel zon, maar wel stapelwolken. In het noorden meer bewolking en het wordt ongeveer 13 graden. Ook morgen veel zon, minder wind en 13 tot 17 graden. AMWB ah, verkeersinformatie. Er staan nog een drietal files. Op de A4 naar Amsterdam, tussen Leidsendam en Dorp 3. En op de A12 Den Haag-Utrecht, tussen Zevenhuizen en Reewijk 2 kilometer door een ongeluk eerder vanochtend. Alle rijstroken zijn wel weer open. Op de A20 vanuit de hoek van Holland naar Gouda, staat nog tussen Moordrecht en Knopend Gouwe ook 2 kilometer.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 Anonu, wat is er nou Anonu aan een hypotheekadvies? Nou, bij ABN AMRO vinden we dat wij tijd voor u moeten maken in plaats van andersom. En omdat u het overdag al druk genoeg heeft, is onze hypotheekadvieslijn s'avonds tot 9 uur bereikbaar. Kijk, jij snapt het. Dat is Anonu. Bel ik gewoon na het eten. Zou ik ook doen. ABN AMRO, de bank Anonu.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 Uh, zeg eens eerlijk, ik vertel u dagelijks verhalen in dit uur. En hangt u dan aan mijn lippen? Nou, ik vermoed van niet. Ik vermoed dat u niet kunt wachten tot mijn gast aan de beurt is. Want dat is nog een hele kunst hoor, verhalen vertellen. Dat weet ook Raymond Den Boestert. Hij is directeur van de Vertelacademie in Utrecht. Tevens vertellen van het jaar. Wat zijn de geheimen van een goed verhaal? Raymond Den Boestert komt het zo vertellen. Apple maakt winst, maar misleidt de consument over de garantieregels. In de tijd geeft de ware feiten. En de Matthäus Passion is in geen land ter wereld zo geliefd als in Nederland. Veel mensen hebben er zo'n twee uur en drie kwartier en een stijf zitvlak voor over om die passie te ondergaan. Bach op zijn best. Tegenwoordig zijn er ook Mazing-versies en vertalingen in het Nederlands voorhanden. Wat moet de minder moderne mens daar nou van vinden? En naast de oren ook de ogen strelen? Surf naar degids.fm. Je kunt geen voorwerp verzinnen of je vindt het wel op marktplaats. Dat geldt ook voor levende dieren. Of het nou een Oehu is of een boa constrictor. Niet goed, zeggen onze collega's van Vroege Vogels. Vanavond meer daarover op Nederland 2. En nu hier bij mij, presentator Janine Abbring. Janine, goedemorgen. Goedemorgen. Vroege Vogels hekelt de verkoop van dieren via Marktplaats. Wat is daar verkeerd aan dan? dan? Nou, uh, uh, wat er verkeerd aan is, is dat uh, particulieren zonder enige kennis van zaken... die bij wijze van spreken, tante Jo, die op zoek is naar een uh, tweedehands tuinstoel... en denkt, hé, hey, wat verdorie, daar staat ook een leuke steenaal op... en dat vindt oom vast wel leuk, dat gewoon uh, kunnen kopen zonder enige regelgeving. Over de hele wereld is dat verboden. eBay heeft dat al lang verboden, levende beesten. Wij richten ons met name dan op wilde beesten. En in Nederland uh, mag dat gewoon nog. Maar tante Jo kan toch ook naar de dierenwinkel? Ja, tante Jo kan naar de dierenwinkel. Gelukkig verkopen de meeste dierenwinkels in Nederland tegenwoordig gewoon hondenbrokken en krapalen en af en toe nog wat visjes en hamsters. Maar een hamster in een kooitje, waar ik daar zelf ook geen fan van ben... is toch heel iets anders dan een grote vogel, ja in een kooi. Een beest dat eigenlijk hoort te vliegen. Eekhoorns, pitons, uh, ja, grote wilde vogels. Ja, die horen natuurlijk niet bij mensen thuis. Je kan ze gewoon kopen. Daarna kan je ermee doen wat je wil. En dat vinden wij uh, gewoon niet kunnen. Dus het gaat niet om alle dieren die verhandeld worden. Konijnen, cavia's en hamsters die mogen op Marktplaats blijven. Ja, in eerste instantie richten wij ons op de wilde beesten. Als je de wereld wil verbeteren, moet je ergens beginnen. En wij hebben gezegd, daar beginnen we. Kijk, wat mij betreft worden er helemaal geen levende beesten meer op Marktplaats verhandeld. Maar je moet ergens beginnen. Het is een beetje net als met uh, ja, Bond bijvoorbeeld. Als je de Netse fokkerij niet kan verbieden... dan uh, spreek je de grootste windkoketen aan om het niet meer te verhandelen. In dit geval, internethandel. Ja, dan is het grootste platform is gewoon Marktplaats. Hebben jullie op die site schijnende gevallen ontdekt dan? Ja, enorm. Ja, ja. Het nou, meest recente voorbeeld van een, van een ooievaar bijvoorbeeld. Maar wat je bijvoorbeeld ook veel ziet uh, uh, zijn de sneeuwuilen. Als Harry Potter, uh, de films weer worden vertoond op televisie... een paar jaar geleden was er echt een hoos. In Harry Potter heb je van die witte mooie grote uilen... en dan denken mensen, hé, hey, dat is leuk voor mijn kind. En dat kan gewoon in een kooitje, want dat doet Harry tenslotte ook. En als ik hem loslaat, nou, dan komt hij gewoon weer terug. Hartstikke makkelijk. Ja. En dat soort beesten wordt verhandeld op marktplaats. En dat gaat dan misschien een weekje goed. En dan, ja, zo'n uil uh, trekt dat natuurlijk helemaal uit in zo'n kooi. Die moet gewoon vliegen, dus die beesten verpieteren. Ja, over, het, er over het gaat ook niet alleen om het welzijn van beesten... Hoor, want mensen, mensen weten natuurlijk ook totaal niet hoe ze met die beesten moeten omgaan. Maar het gaat er ook om uh, illegale handel... want er worden ook beesten gevraagd natuurlijk op Marktplaats. Ik ben op zoek naar een steenaal of een merel... en ik denk goh, nou, bij mij hierachter in die groeven zit er nog wel één. Dan ga ik hem uit de natuur halen. Dus dat is, dat is ook een hmm. punt wat erbij komt kijken. Vanavond op uh, Vroege Volgels TV iemand die een ooieva koopt via Marktplaats. Maar je gaat dus gewoon een ooieva halen... Ja. zoals je een tweedehands uh, hoogslaper gaat halen... Ja. Ja. Of een tuinparasol. Ja, het is eigenlijk te belachelijk woorden, maar het kan. Iedereen kan het doen trouwens. 400 euro afrekenen? 400 euro. En niemand controleert het. Nou, deze Ook mevrouw zal je hem wil... thuis in je toiletpot zetten. <laughs> niemand controleert het. Ja, deze mevrouw wilde de Ooyewa kopen om vrij te laten... en daarom is die Freedom gedoopt. Maar het vrij laten, dat vrijlaten is nog niet zo simpel, hè, is gebleken. Nee, je mag zo'n zo beest niet meer zonder meer loslaten in de, in de Nederlandse natuur. Ik weet niet precies hoe die regelgeving is, maar je mag hem niet meer zomaar loslaten. Dat is ook logisch. Bedoel, je, je hebt daar ook schrijnende gevallen van beesten. Uh, pallas bijvoorbeeld, die ooit zijn vrijgelaten in de Nederlandse natuur... en nu onze eigen inheemse rode eekhoorn verdrijven. Maar uiteindelijk wat wel mocht, na lang gesteggel, is dan het kooitje openzetten... en hopen dat hij uit zichzelf... Uh, er vandoor gaat. En dat uh, is uiteindelijk gelukkig het geval geweest. Dus die Ooievaar vliegt nu weer vrij rond. Ja. ja de mevrouw moest echt bij huilen. moet echt kijken vanavond. Het is echt prachtig. Dus jullie hebben een actie bedacht om de dierenhandel op Marktplaats tegen te gaan. Wat gaan jullie doen? We hebben een petitie op onze website en die kunnen mensen tekenen. En wij roepen Marktplaats op om te stoppen met de handel van wilde dieren ja, op Marktplaats. Net zoals eBay het ook al heeft verboden, vinden wij dat Marktplaats Ja, dat is een moedig Die hebben het, het al uh, verboden vanaf 2005. Ja. Dus, en Marktplaats gaat er maar gewoon mee door. Ja. Hoe kan dat? Ja, ik heb geen idee waarom ze dat beleid uh, hebben. Ik denk dat er gewoon één iemand als eerste aan de bel moet trekken. Om, en uh, in dit geval zijn wij dat. De petitie is te ondertekenen op de site van Vroege Vogels. Vroege Vogels vanavond om vijf voor half acht op Nederland 2. Janine, bedankt. Graag gedaan. Het zijn de weken voor Pasen. En dat zijn ook de weken waarin in heel Nederland de Matthäus-passion te horen is. Ook bij de gids.fm. Anita van der Hulst, waarom in Nederland al die aandacht voor de Matthäus? Nou, dat laat zich niet heel erg makkelijk verklaren. Het is uh, wel bekend dat Mengelberger ooit... de uh, eerste helft van de 20e eeuw mee begonnen is... met het uh, Concertgebouworkest. Uh, en dat is uitgegroeid tot overal... Uitvoeringen, Zoals groot liefhebber Weile Martin van Amerongen ooit zei... dat elke zichzelf respecterende terp in Nederland... heeft zijn oh. eigen Matthäus-uitvoering. En Matthäus is ook een beetje van, van iedereen. Want uh, je luistert in deze tijd van het jaar naar de Matthäus. Het is geschreven ooit voor de Goede Vrijdagdienst. Maar gelovig of ongelovig, dit is de tijd om naar de Matthäus te luisteren. En die, die enorme liefde voor Matthäus was voor ons ook aanleiding om er uh, extra aandacht aan te besteden. Ja. Veel reportages de komende weken tot aan Pasen. En ook op onze site, degids.fm. Uh, de verkiezing van het favoriete Matthäus-moment. Je bent zaterdag naar een uitvoering geweest. Welke was dat dan? Ja, dat was een bijzondere. Het was een, uh, een Nederlandse vertaling. Dit is de derde Nederlandse vertaling. De eerste was van 1948, 2006, Jan Rot. Maar dat is een heel vrije uh, vertaling. En nu heeft uh, Ria Borkent een nieuwe uh, vertaling geschreven... op initiatief van het uh, Christelijk Literair Overleg. En dit is dan ook een vertaling geworden... die heel dicht bij Bach's uh, origineel ligt. Kan dat wel, Matthäus, in het Nederlands? Nou, je denkt natuurlijk eerst, wat moet dat worden? Want je bent zo gewend aan, aan het Duits. Maar ik moet wel zeggen, voornamelijk het, het eigenlijke passieverhaal... dus dat is dan het, het, het evangelie van Matthäus... Dat is, dat is toch beter te volgen. De, de echte nuances en echt alle menselijke laagheden... die de revue passeren, die kun je toch beter volgen. En dat vond ook het publiek in de Janskerk in Utrecht. Fantastische uitvoeringen... Het is haast een soort spannend jongensboek wat je aan het lezen bent, doordat je het zo goed kan volgen. Ik oh, vond het voelt heel mooi. Zo kan je het wel goed begrijpen. Zo kan je het verhaal goed volgen. Ja, ja ik vond het fantastisch. Ik heb nooit uh, Matthäus Passion bijgewoond. en We hadden hem cadeau gekregen. Ik had er eigenlijk een heel andere voorstelling van. Maar dat dacht, het zal wel saai zijn of zo, maar nee hoor. Nee. Echt heel goed. Geweldig. Ja, dat Hollandse, dat was geweldig voor mij dan. He? Dat dat toch ook zo goed het gevoel naar voren kan brengen. Ja, geweldige teksten bij. Borkend, vertaalster. Wat is de meerwaarde volgens u als mensen het in het Nederlands luisteren? Wat ik van de mensen hoor, dat is dat ze zeggen uh, het komt veel en veel meer dichtbij. En wat ik zelf hoor, dat was vorig jaar al toen ik hem voor het eerst hoorde. Het verhaal wat de evangelist uh, zingt, dat komt vooral veel meer dichtbij. Het eigenlijke passieverhaal. Ja. Het, het verhaal uit Matthäus 26 en 27, het, het verhaal waarom Jezus moest sterven. En ook de dingen die hij gezegd heeft, van ja het moest gebeuren en zo zal het gebeuren. En jij zal mij verraden en hè, die dingen, die, die komen veel meer binnen. En toen ze Zeker je een van jullie zal mij gaan verraden. En ze werden heel bedroefd en één voor één begonnen ze hem te vragen wie hij had betrokken. Ja, natuurlijk is het anders. De Nederlandse taal klinkt anders dan de Duitse taal. Pieter-Jan Leusink, dirigent van de Bach Choir and Orchestra of the Netherlands. En ook met woordaccenten is het heel anders. Maar ik heb me intensief bij de vertaling kunnen, ja, kunnen bewegen. En uh, ik voel me er nu wel bij thuis. Maar ja, altijd blijft de Duitse versie voor mij het belangrijkste en het meest dichtbij. Hoe kan dat? Ja, ik blijf erbij. Bach is, Bach is een, een, een soort... Een soort popmuziek en, en waarbinnen het heel belangrijk is dat die timingen allemaal net kloppen. En ja en als je zingt uh, laat hem kruisigen of je zingt laat hem kruisigen, dat is het, dat, toch anders. En het wordt anders, uh, net be de beklemtoningen zijn allemaal net anders, zodat je... Ja, toch altijd voelt van ja, hij heeft de noten op de Duitse tekst geschreven en niet op de Nederlandse tekst. En het was niet zo van dat er eerst de noten waren en toen kwam de tekst erbij. Nee, Bach had eerst de tekst en vanuit dat heeft hij gecomponeerd. En dat is van, natuurlijk van grote invloed geweest hoe hij al die noten heeft opgeschreven. Maria de bekendste aria uit de Matthäus Passion is Erbarmedich. Omarm mij is dat geworden. Hoe kwam u daarop? Uh, Erbarmedig, het betekent letterlijk zoiets als heb medelijden. Maar dat heb medelijden kan er dan niet staan. Hè? Dan zou het worden heb medelij. Dat is dan weer geen Nederlands. Nou, Dan probeer je ontferm u hier. Dus uh, ontferhehehehehehe krijg je dan. Dat is helemaal niet mooi, een uh, erklank. klank Dat zingen zangers ook niet graag. Dus ik dacht, ik wil eigenlijk proberen die A van Erbarmen die A-klank in een woord op te nemen. Of een A zou ik ook heel mooi gevonden hebben. Het is een wederkerig werkwoord, hè, die. Dus ik dacht, ja, wat heel erg mooi zou zijn, eh, beadem mij. Beadem mij met die A. Maar dat slaat inhoudelijk weer helemaal de plank mis. Op een gegeven moment kwam ik op, eh, omarm mij toch, mijn god. Ik laat mijn tranen stromen. En dat is het geworden. Mijn moeder zong in de Matthäus Passion en al deze melodieën, ik ken ze al van voor mijn tiende jaar. Dus het is zo vertrouwd en zo eigen, ja, daar ben ik al vanaf kind af aan mee vertrouwd. Omarmen toch. Deze Nederlandse Matthäus, is die nog te bezoeken eigenlijk? Nee, dit jaar was er uh, één uitvoering, die was afgelopen zaterdag. De Bach Choir and Orchestra of de Nederlandse heeft nog wel een hele toenemer. Dat is dan de oorspronkelijke Duitse versie. Het is uh, wel op cd te verkrijgen en kort geleden is ook de vertaling in boekvorm verschenen. Hè? Misschien goed om op schoot te hebben liggen, zodat je toch het verhaal heel goed kan volgen. Verslaggever Anita van der Hulst staat ook bezig met de Matthäus. En wilt u meer weten, gaat u naar gids.fm En vergeet daar niet te stemmen. Het meest favoriete Matthäus-moment wordt bekendgemaakt op Goede Vrijdag 6 april. En donderdag alweer een nieuwe reportage over hoe het toch komt... dat er zoveel verschillende integrale uitvoeringen van de Matthäus... in Nederland te beluisteren en te zien zijn. Dat is toch een typisch Nederlands verschijnsel. Zelfs in Duitsland gebeurt dat niet. Maar, maar. Gids.fm Er staat ervan te kijken wat voor schooltjes je allemaal hebt. Dus is dus een hiphopschool in Amsterdam. Maar wist u dat er ook een vertelacademie is? Ja, en dan ja. denk ik dat moet je daar ja. dan leren. Ja, vertellen. Want vertellen is ook een vak. Hè? Dat was de presentator van een open podium in Almere... waar verhalenvertellers vorig jaar hun kunsten vertoonden. Die die bestaat inderdaad. En de directeur daarvan, Raymond Den Boestert... is zojuist bij me aangeschoven. Omdat het vandaag wereldverteldaar is. Wist ik niet, maar goed, dat weet ik nu. Ja. En omdat hij is uitgeroepen tot vertellen van het jaar. Proficiat. Dank je wel. Meneer Den Boestert, goedemorgen. Wie het verteldag, dat kan ik letterlijk opvatten... in de zin van dat er nu overal ter wereld verhalen worden verteld. Ja, dat is. Het is natuurlijk vanochtend heel erg vroeg al begonnen... omdat het in Australië eerder, uh, eerder dag wordt dan hier. En het gaat door als wij al lang in bed liggen. 20 maart ieder jaar, de dag dat bij ons de lente begint... en op het zuidelijke halfrond. De dus ze beginnen in Australië ergens, in, ja. in een grote woestijn, beginnen ze verhalen te vertellen, midden in de brandende zon? Ja, dat kan. Ja, het kan overal zijn, ja. En dient dat dan ook een hoger doel, dat er overal eh, ter wereld die verhalen verteld worden? Ja, het idee is uh, natuurlijk om aandacht op uh, vertellen, op storytelling te vestigen, en tegelijkertijd uh, mensen door middel van verhalen met elkaar te verbinden. Wint het dan populariteit het vertellen? Absoluut. Het is, een, uh, het is steeds meer een thema het vertellen van verhalen. Op verschillende manieren ook. Je ziet het in de marketing heel sterk uh, uh, opkomen. Maar ook als, als kunst, als podiumkunst... worden er steeds meer verhalen verteld. Het heeft helemaal weer zijn plek gevonden in de wereld waarin we leven. Hoe kan dat, terwijl het toch eigenlijk een ouderwetse manier is van communiceren? Ja, het wordt vaak gedacht dat het een ouderwetse manier van communiceren is. Er um, zijn... Andere manieren aan het ontstaan om verhalen te vertellen. Internet speelt daar bijvoorbeeld ook een rol in. Maar ook het, gewoon het klassieke verhaal wordt natuurlijk op een dag is vandaag nog verteld in theaters en op scholen en in kerken en in verzorgingstehuizen, uh, waar je ook komt. Uh, maar het is juist zo dat uh, het lijkt alsof in, in die wereld waarin we nu leven, waarin we met één druk op de knop met de andere kant van de wereld uh, in contact kunnen komen, dat daar juist die behoefte ontstaat om. Uh, om met elkaar te communiceren door middel van een verhaal. Nou, kunnen veel mensen een verhaal vertellen... maar wat maakt iemand door een goede verhalen vertellen? Nou, ja, dat hangt ervan af waar die persoon dat doet. Um, ik zeg wel eens, op een verjaardag uh, zijn er heel veel mensen... die mooi een verhaal kunnen vertellen. Maar dat wil toch niet zeggen dat je dat ook kan op een podium bijvoorbeeld. Je moet echt op een podium staan met je verhaal nou ja, vertellen? Uh, dat kan, dat is natuurlijk een van de vormen waarin het gebeurt. Ik ja. vertel zelf uh, ook in theater en op festivals. En dan, uh, dan wordt er natuurlijk iets anders van mij gevraagd. Maar hoe hou je de aandacht vast dan? Hoe doe je dat? Um, er zijn twee dingen belangrijk. Het is uh, om het verhaal voor je te zien. Om, om de beelden te maken. En die beelden te schilderen in de hoofden van je toehoorders. En om verbonden te zijn met het verhaal. Dus je moet het zelf hebben meegemaakt? Nee, je moet het niet zelf hebben meegemaakt per se. Maar um, je moet in een verhaal vinden wat jou erin raakt. En het is ook logisch, want waarom zou je als luisteraar... geraakt zijn door een verhaal als de verteller er zelf niet door geraakt is? Dus dat is heel erg belangrijk. En ik vraag wel eens aan mensen van wie was vroeger die meester of juffrouw... op school die zo'n mooie verhalen vertelde? En dan weten mensen vaak na 20, 30 jaar... de naam nog te noemen van die persoon. En als ik dan doorvraag, dan zeggen ze ook zulke dingen van... ja, je zag het helemaal voor je. Ja. Of meester de Vries, ja, die, die, die zat er helemaal in. Het leek wel echt... Ja, nou, daar gaat het uh, over. Uh, ja. Over nee. beelden vertellen en verbonden zijn. Ik laat een stukje horen van een verteller die heet Rudolf Roos. Wat? Geen uien? Je bedoelt dat die mensen geen hutspot eten? Geen hache? Geen haring met uitjes? Ze hebben nog nooit van uien gehoord? Maar dat is verschrikkelijk. Sal besloot daar iets aan te gaan doen... Dit is een opening van een verhaal. Kunt u aangeven waarom dit een goede of een slechte opening is? Ja, ik vind het een goede opening. Maar het paste ook uh, op, de, op de plek waar hij het deed. Hij deed het op een open podium. Waar hij dus moest concurreren met natuurlijk heel veel mensen die in zo'n programma zitten. En dan komt baf gelijk binnen. En wat hij vervolgens doet, um, wat ik zag hier net de beelden ook, is dat hij pauzes neemt. Hij neemt What? veel pauzes. Ja, de, maar Geen uien? Ja. ja, en in die pauze hij, hij heeft zijn publiek ook de tijd om die beelden te maken. Hun eigen beelden. Waardoor het ook hun eigen verhaal wordt. Dat is wat er gebeurt als je een verhaal vertelt. Um, je maakt in je hoofd je eigen beelden vanuit wie je bent. Nu bent u directeur van de Vertelacademie. Hoeveel leerlingen heeft u? We hebben uh, op jaarbasis 300 cursusplaatsen. En die worden ongeveer ingevuld door 200 verschillende mensen. Dus kan het mensen meerdere dingen volgen. In en dat een jaar. worden ook elk jaar meer? Dat worden er ieder jaar meer, ja. En wat leren ze dan bij u? Om pauzes te houden, spannend te maken, bijvoorbeeld. Ja. Een gekke opening te bedenken. Ja, ja. Nou ja, het begint natuurlijk met een basis. En, en dan zijn, zitten er die dingen in die ik net al noemde. Uh, het beeldend vertellen, de verbinding met je verhaal... hoe zitten verhalen in elkaar, uh, dat soort dingen. En uh, naarmate mensen langer zijn bij ons... kunnen ze ook kiezen voor bepaalde specialisaties. Zoals? Nou, vertellen met en voor kinderen bijvoorbeeld. Dat is zo'n thema. Want het is natuurlijk wordt vaak gedacht dat vertellen iets is... wat voor kinderen bedoeld is, maar dat hoeft niet zo te zijn... Maar dat kan wel een specialisatie zijn. Maar als je goed kunt vertellen voor kinderen... kan je dan in zo'n algemeenheid goed vertellen voor iedereen? Um, ja, ik denk het wel. Um, het is belangrijk als je aan volwassenen vertelt... om ook het kind in de volwassene aan te spreken. Dat stukje verbeelding wat kinderen in zich hebben. Er wordt ook wel eens gezegd, en daar ben ik het ook alweer mee eens... dat uh, vertellen aan kinderen moeilijker is... omdat kinderen niet uit beleefdheid blijven luisteren. Nee, maar je maakt het bij kinderen zelf ongemeen spannend. Je gaat met je stem omlaag en je doet dit. En dan blijf het, dan zie je die aandacht, die hou je vast. En dat doe je misschien bij volwassenen minder, of niet? Ja, Terwijl je dat ook moeten doen misschien. Ja, dan heb je natuurlijk andere manieren. Als ik met volwassenen vertel, vind ik het mooi... als ik, als ik in, in de communicatie ook zie... dat het kind in ze wordt aangesproken. He, dat ze, dat daar, ze met een gezinnetje binnenkomen. Twee ouders, twee kinderen. En dat ik na vijf minuten zo die ouders zie en denk van... ja, maar nu zitten er vier kinderen. En wie komen op zo'n vertelacademie af? Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn is is heel podiumkunstenaars? Ook, ook podiumkunstenaars. Een gemiddelde lesgroep die bestaat uit mensen die echt het vertellen willen leren als ambacht. Uh, maar er zit ook altijd een onderwijzer in of een predikant die denkt van hé, hey, ja, ik wil eens iets meer met dat verhaal doen. Of iemand uit de marketing. Dat, dat is ontzettend breed. Iemand uit de marketing. Uit het bedrijfsleven zitten ook mensen uh, bij u. Ja, in het bedrijfsleven is het heel hip. Een verhaal vertellen in plaats van een product verkopen. Nou, waarom doen ze dat dan? Um, omdat, het, uh, omdat het beter blijft hangen. Let maar eens op commercials op tv. Even Apeldoorn bellen. Het is een verhaal. En een verhaal blijft beter hangen dan een product. Is dat dan een directeur die zijn mensen wil motiveren? Die bij u een cursus komt volgen? Nou, dat hoeft niet. Uh, dat, dat, uh, het, het, het heeft met communicatie te maken. En, uh, en, en je, je, Dat is toch weer het, het, het, het, het, het oude instrument, hè? zoals het vroeger ook ging, verhalen uh, informatie overbrengen door middel van verhalen. Voordat we gingen lezen en schrijven, was dat de manier waarop het gebeurde. En, en binnen de communicatiewetenschap heb je mensen die dat weer herontdekt hebben... Ja. en denken van, hé, hey, uh, ook als we commercieel bezig willen zijn... kunnen we het beter verpakken in een verhaal... zodat het aankomt en blijft hangen en herinnerd wordt. Is stand-up comedy, is dat een... Manier van verhalen vertellen, daar heeft dat totaal niets mee te maken? Nee, dat kan. Dat, dat hangt, dat hangt er af. Je hebt stand-up comedians die vertellers zijn. Je hebt ook cabaretiers die vertellers zijn. Freek de Jong is natuurlijk bij uitstek een verteller. Maar dat wil niet zeggen dat elke stand-up comedian... of elke cabaretier een verteller is. Dat hangt er vanaf. Maar dat kunnen ze bij u wel leren dan? Dat kunnen ze bij mij leren. Ze zijn ja. harte welkom. Zijn er cabaretiers die het doen bij u? Uh, nou, er is toevallig eentje die, uh, die mij geschreven heeft vorige week, ja. ja. Om, uh, om een cursus te komen volgen? Ja. ja. Wie is dat? Ja. Uh, Eerst maar eens even kijken of die ook echt komt. Een goed verhaal vertellen heeft natuurlijk bij iedere gelegenheid een passend verhaal. Hè? Dat klopt. Ja. Hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, nou, dat kan ik eigenlijk alleen maar uitleggen door een verhaal te vertellen. Nou, ga u gang. Dank je wel. De zoon van een edelman studeerde aan een militaire academie, hij studeerde cum laude af. Hij was bijzonder goed in het boogschieten. Toen hij na zijn studietijd op weg naar huis reisde, op zijn paard door het land, kwam hij in een boerendorp. En langs de kant, op een schuur, zag hij wel honderd schietschijven. En bij al die schietschijven was precies midden in de roos geschoten. Hij kon zijn ogen niet geloven. Toen er een meisje passeerde, toen vroeg hij wie deze fantastische schutter was... En het meisje begon te lachen en legde uit dat dit het werk was van Malle Eppie, de dorpsgek. De jongen hield voet bij stuk, want iemand die zo goed kon schieten wilde hij absoluut ontmoeten. En weer begon het meisje te lachen. Nee, meneer, u begrijpt het nog steeds niet. Het is niet zo dat Malle Eppie eerst de schietschijf schildert... En dan schiet. Hij schiet eerst en schildert dan de schijf eromheen. En zo doen verhalenvertellers dat ook. Verhalenvertellers kennen veel verhalen. En als ze zin hebben om een bepaald verhaal te vertellen... dan brengen ze het gewenste gespreksonderwerp te sprake, zodat het lijkt alsof ze altijd een verhaal paraat hebben. Dank je wel. Je wil hier twee in de studio applaudisseren. Jan van der Punt, die komt zo in het <laughs> woord. Raymond de Boester, directeur van de Vertelacademie en Vertellen van het Jaar 2012 over de Wereldverteldag En die is vandaag. En wie een vertelling uh, wil meemaken... die adviseer ik even naar de site te gaan, gids.fm. En overigens, die site is een verhaal op zich. Hartelijk dank. Zometeen nog, terechte en onterechte beschuldigingen... aan het adres van Apple en debat... Het is goed dat het, uh, de spieringvisserij op het IJsselmeer voorlopig nog verboden is. Want dat scheelt de levens van een hoop vogels. Maar de vissers zijn natuurlijk woedend. En daar is hij dan met het hoofdpunt van het nieuws: Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Ondanks de economische crisis blijft Nederland aantrekkelijk voor kennismigranten. Vorig jaar kwamen er 5800 van buiten Europa naar Nederland, vooral uit India. En die werken voor bedrijven als Shell, Philips, SML en Tata International. Daling van de consumptie is de kern van de recessie. Directeur Teulings van het Centraal Planbureau zei dat... bij de presentatie van de meest recente cijfers over de economie. Als er niets gebeurt, stijgt het begrotingstekort tot 4,6 procent. Iets meer dan gedacht. De politie heeft in Amsterdam een man van 63 gevonden die al twee jaar dood in huis lag. De politie belde aan omdat zijn familie geen contact met hem kon krijgen. En uit onderzoek blijkt dat die man een natuurlijke dood is gestorven. En de Republikeinse presidentskandidaat Santorum heeft op een verkiezingsbijeenkomst in Illinois gezegd dat werkloosheidscijfers hem niet interesseren. Mijn campagne draait niet om werkloosheid of groeicijfers, maar om vrijheid, zei Santorum in een aanval op de Republikeinse favoriet Romney. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. .fm met Felix Müllers cursief de Boij aan vertelt ons een paar verhalen. De broer, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Ja, zo mooi als te voorgespreken kan ik het niet. Maar ik kan je wel iets vertellen uh, over, over een droom die ik al jaren heb, en jij misschien ook wel. Namelijk gewoon de loterij winnen. Gewoon een paar miljoen pakken en dan lekker ja, stoppen met werken wellicht. Uh, het gebeurde in Northamptonshire in, uh, in Engeland. Daar uh, wonnen 12 buschauffeurs. Uh, 45 miljoen euro. Nou ja, dat is toch uh, 3,75 dan per persoon. hele hoop geld natuurlijk, maar zolang het nog niet daadwerkelijk is gestort, kan deze chauffeur dat eigenlijk niet echt geloven. You've, you've been told you've got all this money. I've only got what's in my pocket. So it's strange, it's a strange feeling. You know, people are saying you've got this money, but where is it? Come on, give us a... Ja, kom maar op met het geld. He. Eerst zien dan geloven. Binnenkort wordt het ook echt gestort. En wat doe je dan? Juist dan stop je dus gewoon met werken. En dat hebben alle twaalf chauffeurs ook meteen gedaan. Tot de grote wanhoop van het busbedrijf. Want dat zijn zo'n beetje ook echt alle werknemers. Is dat zo? Dus het, ja, het busbedrijf zit meteen ja, gewoon met enorme gaten in het rooster. Zoals ze het zelf zeggen. Maar een van de chauffeurs zegt: Ja, Ik hield echt heel erg van mijn werk. Maar ik kan gewoon niet meer op de bus zitten als ik thuis gewoon een Aston Martin heb staan. Want Tuurlijk. dat gaat die kopen natuurlijk. Misschien kan hij dan wel wat mensen wegbrengen met die Aston Martin... want ja, de bus die rijdt dus voorlopig niet meer daar in Northamptonshire. Nou, Als je heel veel geld hebt, kun je natuurlijk ook gewoon... een heerlijke portie sushi kopen. En als je echt wilt opvallen, neem je lichtgevende sushi. Zijn die er? Ja, die zijn er. Echt waar. Nieuwe trend in, uh, in Amerika. De sushi is namelijk gemaakt van genetisch gemodificeerde zebravisjes. En aan die zebravisjes uh, is eigenlijk een fluoriserend gen... Toegevoegd, was eigenlijk bedoeld voor heel iets anders. Namelijk om vervuiling in de rivieren op te sporen. Als je die visjes dan uitzet en er is vuil, dan gaan ze oplichten. Wat natuurlijk heel erg handig is. Maar door een fout bij het kweken geven ze nu altijd licht. Dus dat helpt dan niet meer. Nou, wat doe je dan? Dan verkoop je die visjes maar aan de dierenwinkel. Want je moet er wel iets mee doen. Nou, vervolgens worden ze dus weer in die dierenwinkel gekocht... door mensen die van sushi houden. En die gaan er dus ook echt sushi van maken. He, uh, rood, groen, oranje, blauw, paars. Je kan het zo gek niet... Bedenken of die zebra visjes uh, designer. En inmiddels staan er op uh, YouTube wel wat filmpjes waarin dan ook recepten worden gegeven. Bijvoorbeeld voor de kryptonite roll. De kryptonite. Uh... Sushi roll, which uses the green bioluminescent fish. So it's glow-in-the-dark kryptonite wasabi. And we're going to put it on top of a cucumber cut roll. So it's sort of like a mound and two types of green. Looks like uh, Superman's uh, worst family. Yes. Ja, kryptonite, dat is groene spul waar Superman dus helemaal niet van houdt. Nee. Maar dat je dus gewoon kan, kan opeten, het ziet er heel erg bijzonder uit. Als je dus inderdaad gaat eten in het donker en het licht op. Enig nadeel is wel dat je tanden er ook licht van gaan geven. Dus misschien moet je het niet eten op een eerste date. Hoe kom je toch aan al die berichten? De voorraad Blekkenhorst. Met dank. Tijdgeest. Simone Wijmans, hoofd over tijdgeest. sociale media. Nou ja, in Tijdgeest bespreekt Simone digitale ontwikkelingen. Vandaag veel nieuws over Apple. Veel nieuws over elektronicafabrikant Apple de afgelopen dagen. Het gaat goed met het bedrijf van wijlen, Steve Jobs. Zo goed dat Apple gisteren bekend maakte... dat het dividend uitkeert aan de aandeelhouders en eigen aandelen opkoopt. Zo'n 45 miljard dollar kost de actie. En met zo'n 100 miljard dollar in kas kan dat makkelijk. Voor aandeelhouders dus goed nieuws. Alleen een deel van de winsten van Apple wordt verdiend door consumenten te misleiden... Althans, dat melden de Consumentenbond en een aantal andere Europese consumentenorganisaties gisteren. Zij trekken aan de bel over de garantieregeling van Apple. Vertelt Babs van der Staak van de Consumentenbond. Nou, Apple zit op zijn website, benadrukken ze vooral de commerciële eenjarige. Die zij bieden, uh, maar ze zijn niet duidelijk over de wettelijke garantie die in uh, het betreffende land geldt. Dus uh, ja, consumenten worden daarmee op het verkeerde been gezet. Wanneer je in Nederland bijvoorbeeld een Apple-computer koopt, krijg je dus één jaar garantie van het bedrijf. Wil je meer garantie, bijvoorbeeld twee of drie jaar, dan moet je bijbetalen. Drie jaar garantie voor de laptop MacBook Air van 13 inch kost je 250 euro. Volgens de Consumentenbond vertelt Apple klanten niet over de wettelijke regelingen, waardoor garantie bijkopen niet altijd nodig is. Nou, per Europees land, dus eigenlijk per, in elk land, gelden andere garantieregels. Uh, wat wij in Nederland hebben is het conformiteitsbeginsel. Nou, dat is een ingewikkelde term, maar het komt erop neer dat consumenten gewoon recht hebben op een deugdelijk product. Dus een, bedruk, een product wat goed functioneert, zolang als je mag verwachten dat de levensduur is. Dus als je bijvoorbeeld een, uh, een desktopcomputer desktop koopt van 2000 euro, ja, dan mag je ervan uitgaan dat die een aantal jaren meegaat. Gaat hij eerder stuk, um, dan heb je gewoon recht op. Op reparatie of vervanging. Het ligt een beetje aan waar je voor kiest. Het voordeel van het bijkopen van garantie kan bijvoorbeeld zijn dat, je, dat de bewijslast omgekeerd is. Hè. Normaal moet je als consument aan kunnen tonen dat die buiten jouw schuld het product kapot is gegaan. Um, als je zo'n garantieplan bijkoopt, dan is het zo dat uh, je dat niet hoeft uh, te laten zien. Hè. Dan, als het kapot gaat, dan moet het gewoon gerepareerd worden. Dan hoef je niet te laten zien van dat is buiten mijn schuld. Dus het kan een stukje gemak bieden, maar ja, heel veel consumenten denken dat ze dat echt nodig hebben en weten niet dat heel veel dingen al geregeld zijn bij net, dus dat het eigenlijk overbodig is. Consumentenorganisaties in Europa trekken nu samen te strijden tegen Apple. In Italië heeft de Italiaanse mededingingsautoriteit die heeft begin van dit jaar een boete uitgedeeld aan Apple van 900.000 euro, eh, nadat er bij de Italiaanse Consumentenbond klachten daarop binnengekomen, dus over die eenjarige garantie die zij noemen op hun website, maar ook over dat Apple Care Protection Plan. Uh, dus naar aanleiding van die klachten is er daar in Italië een boete op uh, en toen hebben dus andere consumentenorganisaties in Europa gezegd van nou, dan gaan wij kijken of dat in onze landen uh, of dat hetzelfde is. En kijk, in al die landen gelden andere wettelijke regels. Dus in het ene land kan het zijn dat het wel in strijd is met de wet uh, en andere landen niet. Um, en elke, ja, er zijn nu in totaal elf uh, Europese consumentenorganisaties die dat dus gedaan hebben en die Apple hier nu op aanspreken. Ik heb gebeld met het paswoord voor de Benelux bij Apple, maar heb tot op heden nog geen reactie ontvangen. De Consumentenbond heeft Apple voor. Vorige week vrijdag een brief gestuurd met alle kritiekpunten en wacht nu ook op antwoord. We wachten even de reactie van Apple af, kijken wat zij zeggen. En aan de hand daarvan gaan we kijken van wat is een logische vervolgstap. Of een gang naar de rechter. Of inderdaad een klacht indienen bij de, bij de consumentenautoriteit. Op basis van dat dit dan een oneerlijke handelspraktijk is. En er was nog meer nieuws over Apple. Ik heb afgelopen weekend namelijk met rode oortjes geluisterd naar een podcast van het Amerikaanse radioprogramma This American Life. WBC Chicago. It's This American Life. Distributed by Public Radio International. Het programma was gemaakt als follow-up van een eerdere aflevering in januari over de arbeidsomstandigheden in Chinese Foxconn fabrieken. Fabrieken waar Apple producten worden gemaakt. This story that got a lot of attention. More people downloaded it than any episode we have ever done. This is um Mike Daisy's story about visiting a plant in China where Apple manufactures iPhones and iPads and other products. De eerste uitzending was gebaseerd op fragmenten uit de theatermonoloog over Apple van Mike Daisy. Ter voorbereiding op de voorstelling bezocht hij, zogenaamd als zakenman, meerdere fabrieken in China. En wat hij daar ziet, ligt er niet om, zo vertelt hij tijdens de voorstelling. Meisjes van 12 en 13 die vertellen dat ze zonder problemen mogen werken in de fabrieken. You seem kind of young. How old are you? And she says, I'm 13. And I say, 13. That's young. En een man die na een ongeluk verminkt is geraakt aan zijn hand... tijdens het maken van een iPad. Een apparaat dat hij zelf maakte, maar nog nooit werkend had gezien. Mark Daisy pakt zijn iPad en doet het apparaat aan voor de man. Die eerste radio-uitzending leidt tot veel ophef... en kritiek over de omstandigheden waaronder al die glanzende Apple-producten gemaakt worden... Apple kondigt een onderzoek aan en consumenten voeren actie. Maar een journalist merkt inconsequenties op in Daisy's verhaal. En maakt een reportage in China om de feiten nogmaals te checken. Dan blijkt dat Daisy heeft gelogen. Hij heeft zijn verhaal aangedikt voor zijn theaterstuk over Apple. En die aangedikte versie belandde, met zijn medewerking... in het journalistieke reportageprogramma This American Life. En tijdens een zeer pijnlijk, maar uitermate spannend interview met lange... Hele lange stiltes geeft deze toe dat hij als theatermaker nooit met een journalistiek programma in zee had moeten gaan. Hij deed het voor de goede zaak. hij blijft erbij dat er veel mis is in de fabrieken. Maar na de eerste leugens zag hij geen weg meer terug. Why not just tell us what really happened at that point? I think I was terrified. I was doodsbang om de waarheid te vertellen. U hoorde theatermaker Mike Daisy in een fragment... uit het radioprogramma This American Life. Via de site vindt u onder het kopje tijdgeest... een link naar deze spannende podcast. Ga ik het nummer laten horen van, uh, van Snow Patrol? Maar zeg maar gewoon ja, joh. Out of to make you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 What's Al bijna 2,5 jaar oud. Just Say Yes van Snow Patrol. De gids.fm. De chef van de opinie-site Joop.nl is aangeschoven. Francisco van Jolen, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Ik heb die site eens bekeken vanochtend, zoals elke ochtend... en ik zag een heel erg bijzonder anti-rookspotje. Ja, een beetje vies, hè? Ja, ik, moet, ik, ik weet het niet. Ik vond het over de top, dus ik moest ook heel erg lachen. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Nee, het was geloof ik niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je ervan schrikt. Het gaat er eigenlijk over hoe uh, roken... Nou ja, meeste mensen denken dat je van roken alleen maar doodgaat. Maar dat is maar één aspect ervan. Het is eigenlijk het, bekendste, uh, het belangrijkste aspect is dat je het einde van je leven wordt verziekt. Letterlijk. Ja. En dat laat het spotje zien van een mevrouw die uh, uh, 57 is. En uh, ja, geen stembanden meer heeft. Dus een apparaatje heeft waar ze nog moet praten. En kaal is. En uh, uh, geen feestje. Nee. Uh, je, je kan je afvragen: het is een hard spotje. In de, uh, de Verenigde Staten is het zo dat het, het aantal rokers neemt nogal af, maar minder dan uh, uh, daarvoor. Dus het blijft nu de harde kern over. En daar willen ze dit mee bereiken. En vooral ook op jongeren richten. Een beetje zeg maar, zoals je bent runt als je met vuurwerk stunt. Hele harde campagnes. Je kan je afvragen of het echt werkt. Uh, wat ik opvallend vond, het spotje staat ook bij de Huffington Post. De grote Amerikaanse joop, -e als ik het zo onbeleefd mag zeggen. Um, waar, uh, waar heel veel gereageerd wordt normaal. En daar is bijna geen discussie over. Dus ja. je zou je kunnen voorstellen, op internet werkt het niet. Want de mensen die niet roken, die kijken er niet naar. Want die hoeven het niet te weten. En de mensen die wel roken, die kijken er ook niet naar. Want die wil het niet weten. Um, ik heb hem net even gezien, nog ja. een beeld, op de site gids.nv. Misschien kunnen we hem nog even horen ook. I'm I to be I give ik ben Mary. En ik gebruik motor. Ik wil je wat geven in het te hebben. het in de morgen Terry, was een uh, roker. En ze geeft al tips. Als je in de ochtend opstaat, eerst je gebit in. En dan je bruik op. Ja. ja, en je praat dus, zeg maar, als je permanent in een programma van Peter R. de Vries zit. Ja. Is er veel, veel discussie je... op job.nl over dit spotje? Uh, ja, er wordt wel wat over gezegd. Uh, er valt opvallend veel uh, steun ervoor. Uh, een van de mensen die tegen is, is Han van der Horst. Die zegt van ja, ik zou, op als ik het voor het zeggen had, zou ik op een pakje zetten. Alleen dit, wie is de baas, jij of ik? Tijd voor het wat we gaan discussiëren, Francisco, waarover? Ja, er is al lang discussie over het vissen op spiering. Dat zijn heel klein visje in het IJsselmeer. Natuurbeschermers zeggen dat deze visserij duizenden vogels bedreigt die van spiering afhankelijk zijn voor hun voortbestaan, maar de vissers die zien het probleem niet zo. De provincie Friesland besloot plotseling toestemming te geven om de spieringvisserij weer op te starten. En toen de vissers gisterochtend uitvoer om de spiering op de spiering te vissen, werd ze duidelijk dat de vogelbescherming in allerlei bezwaar hard aangetekend bij de Raad van State en nu zijn de vissers woedend. Kees de Pater is van Vogelbescherming Nederland, meneer de Pater Goedemorgen. Goedemorgen. Kwam die toestemming vanuit Friesland als een verrassing voor u? Ja, als een volslagen verrassing. 31 januari heeft Friesland de vergunning afgegeven aan de vissers... waarbij spiering uitdrukkelijk uitgesloten was vanwege het belang van vogels... veel soorten vogels, waar het heel slecht mee gaat in het IJsselmeergebied... Eh, vorige week kwamen ze plotseling met dat ze wel een vergunning wilden aangeven. Dus we hadden nog maar een paar dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen. En afgelopen zaterdag werd definitief dat de vergunning verleend was aan de vissers. Dus toen moesten wij nog naar de Raad van State. En nou dan probeer maar zijn rechter in het weekend te pakken te krijgen. Dat is gelukt Om ervoor toch? te zorgen dat het eh, zou stoppen. Dat is uiteindelijk gelukt. En het, eh, zoals dat dan mooi heet, het bevoegd gezag is ook op de hoogte gesteld. Alleen die hebben er niet, niet voor gezorgd dat de vissers eh, eh, niet zouden uitvaren. U zegt het is belangrijk voor vogels die spiering. Waarom is het zo belangrijk? Voor welke vogels? Dat zijn nou, twee bijvoorbeeld, vragen. Voor, voor, bijvoorbeeld voor visdieven, voor zwarte sterren, voor nonnetjes. Dat zijn heel veel vogels die afhankelijk zijn van kleine vis, met name spiering. En eh, bijvoorbeeld visdieven, daar zit de grootste kolonie van eh, Noordwest-Europa. Die zit in het IJsselmeer en eh, daar komen al jaren achter elkaar. Eh, veel te weinig jongen worden er groot, gewoon omdat er onvoldoende spiering is. En wat maakt dat uit? Ik bedoel, dan zijn er wat minder jongen. Nou ja, op een gegeven moment sterft zo'n soort natuurlijk uit. Hè. Als je jaren achter elkaar te weinig jongen krijgt, dan eh, zak je op een gegeven moment onder een grens en dan, eh, dan is er geen toekomst meer voor zo'n vogel. Nou is vandaag die zitting van de Raad van State en onderweg daar naartoe is wethouder Ben Visser van Urk. Prachtige achternaam, meneer Visser. De Urkers uh, zijn woedend. Deelt u die emotie ook? Ja, die emotie die deel ik uh, volledig. Uh, het is geen best voorbeeld van hoe bestuurlijk Nederland is georganiseerd. Uh, Normaal werd dan het zo dat het ministerie doet naar uh, de stand en de, uh, in de natuur. En dan werd er een advies gegeven van nou, spieringvissing kan wel of spieringvissing kan niet. Een aantal jaren hebben we gezien dat uh, de bestandsopname zeg maar, uitwees van nou, het is niet verantwoord om op spiering te vissen. Een aantal jaren is er ook niet op spiering gevist. Nee. En viel het uiteindelijk in het voordeel van de vissers uit van nou, uh, we, we, we kunnen weer een keer spiering vissen. En toen besloot de provincie, zeg maar, om dat niet te vergunnen. Nou, daar is dan uh, dus de provincie besloot om af te wijken van dat advies van het ministerie van E, L en I. Uh, toen uh, is daar bezwaren tegenaan. Door de volgende de, bescherming, ja? Er, nee, er is door de vissers gelijk van, hé, hey, uh, aan de ene kant krijgen we een positief advies... En nou, uh, nou mogen we niet vissen. Oh, uh, al die jaren uh, op basis van het advies mogen we niet vissen. En nu is het advies positief voor ons. En nu mogen we nog niet vissen. Zeg maar. Waar gaat het nou over? Dus uh, toen is er alsnog door de provincie een uh, spoedprocedure gevolgd. om een beperkte vorm van uh, spieringvisserij toe te staan. En de vissers hebben er ook vrijwillig uh, heel veel voor ingeleverd. Uh, en uiteindelijk om... is die provincie akkoord gegaan. Hè? Want u gaat nu de hele procedure. Gaat u... u bent moeilijk te verstaan. En dat komt omdat u rijdt. Waar rijdt u op oh, dit moment? Sorry. Ja, ja. we rijden bij Amsterdam. Bij Amsterdam? Misschien ja. even op de vluchtstrook zetten en dan uh, kunnen we wat makkelijker communiceren. Maar, uh, of gewoon praten, <lacht> communiceren is ook zo'n modern woord. Uh, wat betekent het nou voor de vissers als ze niet op die spiering mogen vissen? Nou, dat betekent een economische schadepost van ongeveer 50.000 euro per schip. En dat is gewoon een broodwinning, dus dat is voor hun een enorme schadepost. En die bezwaren van die vogelbescherming zijn niet belangrijk? Nou, die, zijn, uh, die moeten serieus bekeken worden, maar er is al heel veel rekening gehouden met de vogelstad. Uh, er zijn uh, beperkingen vrijwillig ingevoerd. Ja. En als het dan nog steeds niet genoeg is voor de vogelbescherming, ja, dat is voor de vissers ook bijna niet te bevatten. Ja, kijk, het, het is niet voor de vogelbescherming uh, iets wel of niet genoeg. Het gaat in dit geval om de vogels. De berekeningen die uh, de heer Visser aangeeft, uh, die gemaakt zijn over de visstand, daarvan zegt het onderzoeksinstituut die dat zelf gedaan heeft, dat dat, uh, dat, dat onvoldoende onderzoek is. Uh, dus uh, daarvan vind ik niet dat de provincie Friesland daar een vergunning op basis daarvan afgeeft. Tot daar u spreekt, de, af... de Pater van de Vogelbescherming Nederland. Uh, op, op grond van het onderzoek, dat geen goed onderzoek is, althans niet volledig, hoeft er geen vergunning te worden afgegeven en de provincie heeft dat toch gedaan? Nou ja, wij vinden oh. dat de provincie op basis van dit onderzoek nooit een vergunning had mogen afgeven. Zeker niet als je weet hoe slecht het met die vogels gaat. En nu is het inderdaad zo dat het erop lijkt dat het eh, de spieringen dit jaar wat beter doet dan een aantal afgelopen jaren. Maar dat is op zichzelf nog dat nog geen reden zijn. Zeker als je naar dat onderzoek eh, kijkt om wel een vergunning af te geven. Ook omdat je weet dat jarenlang die vogels achteruit zijn gegaan door een te lage stand van spiering. Dus is er nu eindelijk eens een keer wat meer spiering, dan eh, had de ...provincie Friesland eens een keer voor de natuur moeten kiezen. Meneer Visser, nou, wethouder van Urk. Ja, nou, het vreemde is dat als het advies uitwijst niet vissen... ...dan is iedereen ermee eens. En als het advies uitwijst wel vissen, dan, is het, dan klopt het in één keer niet. En dat vinden wij gewoon heel, heel vreemd. Nee, ja, wat de goed? Dat begrijp ik u niet helemaal, want u zegt zelf dat de vissers bezwaar hebben eh, ingediend tegen het feit dat de provincie Friesland in eerste instantie geen vergunning had, ing, had eh, gegeven. Dus blijkbaar was de provincie als, eh, op dat moment, als het zo het bevoegd gezag, van mening dat er niet gevist kon worden. Toen heeft u daar bezwaar tegen ingediend. Dus blijkbaar vond u dat er wel gevist kon worden. Dus er was ook een groep die het tot, toen tot niet mee eens was, meneer ja, Visser? Ja, de vissers. Ja, ja nou, dat, dat is het vreemde ervan, zeg maar. Als het advies uitwijst van niet vissen. He, dan, is, dan klopt het allemaal. in wij het advies uit welvissen. Dan klopt het in één keer niet. Mag ik naar Francisco het... van Jolen gaan, want Francisco ja, heeft dat reacties op, uh, op de site jo.nl. Ja, die gaan er eigenlijk alleen maar over, over het rare verschijnsel dat die vissers die waren uitgevaren en die zouden niet meer teruggehaald kunnen worden. Waar, hoe kan dat nou? Hè? Er wordt gezegd van ja, we konden de vissers niet meer bereiken. Je kan er geen politieboten achteraan sturen. Iemand zegt van ja, waar heb je dan die enemelkops kops voor? Eh, dat is voor dit soort <lacht> situaties, toch? Dat je de dieren moet redden als ze in gevaar zijn. En anderen zeggen van ja, geen communicatiemiddelen. Uh, hoezo ga je niet zonder communicatiemiddelen op, op de zee? op? op Wat? En Vissers, waren al onderweg hè, om die spiering te vangen. Ja, inderdaad. Ik ben uh, maandagmorgen uh, geïnformeerd dat er een uh, schorsende werking was. Toen ben ik meteen naar de avond doorgegaan en de vissers waren al op zee. Uh, die zijn met de vergunning een vervulling zijn die uitgevaren. Ja, wij vinden dat daar de provincie enorm in gefaald heeft. De provincie die had, eh, zodra ze wisten dat er een schorsing was, hadden ze moeten voorkomen dat de vissers zouden gaan uitvaren. Maar eigenlijk hebben, ze het, eigenlijk hebben ze het uitgelokt, de provincie, door pas op zaterdag bekend te maken dat de vergunning verleend was. Ja, dan kan je natuurlijk nooit op tijd kan je een schorsende werking, zoals dat dan eh, duur heet, eh, voor elkaar krijgen en bekendmaken. Als de provincie op een normale wijze zo'n vergunning had eh, afgegeven, dan hadden ze veel meer tijd voor bezwaar gegeven, zodat er ook op een fatsoenlijke manier uh, gehandeld had uh, kunnen worden. Want het lijkt ja. een beetje een bananenrepubliek op zo'n manier. Ja. meneer Visser, de, de netten zitten nu vol. Uh, die staan uit, hè? Moeten die ja. nou weer worden leeggehaald? Hoe zit dat? Nou, die, uh, het, het is in redelijkheid gewoon niet te verlangen van die vissers dat zij die visserij op dit moment afbreken. Er is op basis van redelijke gronden een beperkte vorm van visserij mogelijk gemaakt. Er is ook tijdig gecommuniceerd met alle stakeholders. Dus de hele complottheorie van de provincie die klopt niet. Er is gewoon gecommuniceerd met iedereen met alle stakeholders. En uh, die is op redelijke gronden verleend. En nu moeten die vissen dan in één keer die netten leeg halen... of die vissen laten verrotten. Ja, dat is gewoon niet van die mensen te verlangen. Meneer dat De Pater, wat project. verwacht de voorbeeldbescherming in dit geval? Uh, worden de netten leeggehaald en uh, krijgen die vissen weer gewoon een ja, vrijheid? Er had, er had gewoon niet gevist moeten worden. Kijk, of die netten nou leeggehaald worden of niet... Uh, dat is, uh, de, de, de, daar doe ik verder geen uitspraak over. Kijk, als die vis nog leeft, zou ik zeggen. Van laat ze weer, weer zwemmen als hij niet leeft. Ja, dan... Uh, maar goed, het is, uh, ik vind uh, niet dat je zou kunnen zeggen dat die vergunning in redelijkheid uh, is, uh, is afgegeven als je ziet hoe kort die uh, termijn is. Uh, Meneer is Visser, kunnen uw vissers niet gewoon op iets anders vissen? Ik, ik hoor nu twee mensen door elkaar praten. Uh, ik zeg, Storinant. kunnen uw kunnen u vissers niet gewoon op iets anders vissen? Nou ja, de vissers die zijn langzamerhand een beetje speelballen geworden. Dat zijn mensen die al jaren of generaties dat voor hun broodwinning doen, moeten heel hard werken voor weinig uh, of een gemiddeld inkomen. En, maar er wordt net over gepraat, van, nou kunnen ze niet even dit of kunnen ze niet even dat, weet je wel. En uh, je kan in dit land beter een meeuw zijn, want dan vliegen alle organisaties en alle rechters die werken achter je werken achter je aan. Als dat je gewoon een mens bent die voor zijn brood uh, visvangt of, of, of hardwerkend hard uh, een bestaan op probeert te bouwen. Zo te, te horen, dat... meneer Visser, heeft u zin in, uh, in, in die zitting van de Raad van State? U gaat er vol vertrouwen naartoe? Nou ja, goed, ik bedoel, dat is gewoon wel het gevoel wat er in onze gemeenschap leeft. En uh, het, het staat niet mooi op zichzelf. Het is al jaren achter elkaar. Is het ingeleverd, beperkt verduurzaam, afgebouwd. Uh, uh, ja, dus ik ik meneer, de pater, meneer de Pater, want heeft... ik wil er langzamerhand een punt achter gaan zitten. U ja, bent van de, de vogelbescherming. Wat verwacht u van de, van de uitkomst van de Raad van State? Nou ja, we hebben er wel goede hoop op dat de Raad van State... zal uh, aangeven dat de vergunning onterecht uh, verleend is. Ook omdat het, uh, de onderbouwing van de vergunning heel slecht is. Maar ik wil toch nog even iets terugzeggen op, uh, op het verhaal... wat de heer Visser net hield. Kijk, wij hebben heus wel begrip uh, voor, voor vissers... en we zien ook dat vissers hard werken. Daar gaat het allemaal niet om. Maar tegelijkertijd zien we dat het in de natuur... in Nederland heel erg slecht gaat... Dus wil je komen tot een duurzame visserij, ook op het IJsselmeer... dan zal je daar toch heel andere en veel betere en drastische maatregelen moeten nemen. Dat is de enige manier waarop de toekomst voor natuur... en voor vissers in het IJsselmeer gegarandeerd kan worden. Kees de Pater van de Vogelbescherming, Nederland. Hartelijk dank. En datzelfde geldt voor wethouder Ben Visser uit Utrecht Rijdt u voorzichtig in de richting van Den Haag. En wij wachten vol spanning de uitspraak van de Raad van State af. En ik denk u zelf ook. Francisco. Leuk dat je er was. Dankjewel. ga ik vanavond nog mijn best wat doen om naar uh, te kijken. Naar, naar Vroege Vogels natuurlijk. U hoorde het al het begin van dit uur. Het programma onderzoekt de handel in tweedehands dieren via internet. IB laat die handel niet toe. Maar Marktplaats, gek genoeg ook uh, eigenaar. IB uh, is de eigenaar van. Die laat die handel niet toe. Vroege Vogels nam uh, de proef op de som en kocht een ooievaar. Gewoon via Marktplaats. En uh, Vroege Vogels is te zien om vijf voor half acht op Nederland 2. De Harry Bikers Vacation. Dat zijn Simon King en David Myers op een motor... die reizen van Noord naar Zuid-Europa... in een 5000 kilometer lange culinaire trip. En deze week doen ze Nederland en België aan. Wat zijn onze typische gerechten en typische lokale ingrediënten? Daar ben ik heel erg benieuwd naar, naar het antwoord op die vraag. Vanavond om 9 uur op BBC 2. En trouwens ook donderdag, maar dan begint het al om 8 uur. En hebt u ook wel eens gedacht dat we de droogte in de wereld zouden kunnen oplossen... door ijsbergen naar droogte landen te verslepen? Ik nog niet, maar ingenieur George Mouguer in ieder geval wel. En daar gaat de film Dream over, om vijf over tien op canvas. Jurgen van den Berg met lunch. Ik zou zeggen zoervlees en dikke friet. Zoervlees? Sure ja. Dat is toch typisch Hollands. Uh, dan uh, zometeen meteen bellen we even met Erik de Zwart over uh, de top 40... en hoe die wordt samengesteld. Uh, want in Amerika gaan ze nu ook de streamings daarbij gebruiken. En de stelling is stand.nl. Het is goed dat de Tweede Kamer zelf de formateur aanwijst. Hoe heet die Groningen Koek ook alweer? Groenige Surf naar de gids.fm. Groenige Oké. Okay. Hoe gaan we als samenleving om met het Down-syndroom? Hebben jullie Down? Nee. Oh, dat is een Down-bankje. Ja. Morgen is het Wereld Down Syndroom Dag. Ik gun ook een kind met Down. Geen ouders die daar niet mee om kunnen gaan. Dit is de dag heeft een speciale uitzending over downers. Laat mensen zien hoe het is om te leven met down. Morgenmiddag van 2 tot half 4 met Tosca Ragas, Jattie Maturin en toonaangevende deskundigen. Wereld Down syndroomdag op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.